De Turkse regering reageert telkens woedend als landen spreken van genocide. De man van ex-PvdA-Eerste Kamerlid Marleen Bart stapt op als waarnemend burgemeester van Lange Dijk. d 66 er Jan Hoekema vertrekt vanwege de ophef over de woning in Wassenaar, waar hij met Bart woont. Hij sloot na zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar een overeenkomst met die gemeente, zodat hij tegen een lagere huur in de ambtswoning mocht blijven wonen.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 Die pleiten eind vorig jaar voor een verbod op pijlen- en knalvuurwerk... omdat die elke jaarwisseling veel letsel en overlast veroorzaken. Het Tweede Kamerdebat over de afschaffing van het raadgevend referendum... is gisteravond na uren debatteren geëindigd in een schorsing. De oppositie eist, eh, eist een brief met een uitgebreidere toelichting... op de opvatting van het kabinet... dat over de afschaffing van het referendum geen referendum kan worden gehouden. debat gaat na de brief volgende week dinsdag verder. Het weer opklaringen, soms wat bewolking en het blijft droog. Overdag schijnt de zon geregeld, met name in het westen. en Het wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Astrid, is Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Ik zeg het nog maar een keer. Via dat telefoonnummer kun je antwoorden en vragen doorgeven. Zo willen we nog steeds weten. hoeveel procent van de Nederlandse veeteelt naar het buitenland gaat. Trace wil nog steeds graag weten. waarom er vlak zit. op het rechterbeen van de schaatsers. op in het schaatspak 0800-1121. Jan die vraagt of iemand een etymologisch woordenboek heeft. en wil kijken waar de woorden. Kastelein en Futsi vandaan komen. Peter die wilde meer weten over de rookover. Nou, daar heeft Frank me net een korte cursus in gegeven. Han heeft naaktslakken in huis en vraagt zich af hoe die binnenkomen. Peter wil weten waarom we geen categorie 3 vuurwerk kunnen kopen in Nederland. En John die wil weten hoeveel bromfietsen en auto's je in je bezit mag hebben. Henk zoekt uh, contact met muziekdienst Deezer... om te klagen over het feit dat sommige nummers wel worden aangeboden... maar niet worden afgespeeld. En Koos die vraagt zich af waarom de lichten in de ene tunnel... veel helderder zijn dan in de andere tunnel. Allemaal vragen die nog beantwoord moeten en kunnen worden. Dus als je de moeite wil nemen, doe dat dan vooral. Via 0800 1121 of mail even nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl. Zoek me op op Twitter of Facebook, waar ik ook gewoon nachtzuster heet. Of kom chatten op www.omroepmax.nl/slash nachtzuster. En de Radio 1-app doet het ook vannacht gewoon. Daar kun je een gratis appje sturen hier naar de studio. Laat van je horen, dan laat ik van me horen met Brian Ferry. En Smoke gets in your eyes. They asked me how are you My true love was true hoarse reply Something here inside Cannot be denied Oh boy. They said someday you'll find sint dai, daar. vind ik het eigenlijk op zijn eigen manier weer mooi... zoals deze uitvoering van Brian Ferry. Smoke Gets In Your Eyes. 0800-1121. Dat nummer dat ken je inmiddels als je een beetje meeluistert. Maar als je voor het eerst luistert, dat nummer kun je gebruiken... als je verstand van zaken hebt en over een van de onderwerpen mee wil praten... dan hoor ik heel graag van je. Jannie, goedenacht. Goeienacht. Eindelijk. Eindelijk? Ja, ik zit al heel lang aan de telefoon. Ja, soms, dat maar... is het gek, hè? Soms is het heel druk en dan duurt het heel lang. En oh. soms dan gaat het soef, soef, soef achter elkaar door. Zeg het eens, nou, Jannie. Ja. Nou, ik heb antwoord op die naaktslakken. Oh. Want daar heb ik wel. Want ik zag wel eens zo'n slijmstreep in de gang, smorgens. En ik yeah. dacht, hoe kan dat nou? Ik zag nooit een slak. Maar toen het... dus zei ze, ja, dat is van de naaktslakken. Die maken zich heel plat dan kunnen ze tussen de deurpost en de dorpel gewoon glijden zo plat. Echt? Ja. En, dan komen uh, ik ze heb als een ook... soort pannenkoekje komen ze onder ja. de deur door... Ja. en dan pff, ja. wordt het weer een slak. Ja. Wauw. Want ik heb s'avonds wel eens... Er was mijn dochter, ik zeg, kijk nou eens. En dan zie je zo'n slak, zo'n lange, langs de deurpost... en de deur kruipt hij zo... En s'morgens is hij weg, dus nou dan ja, is zit het die dan mij niet naartoe? in de weg. Is hij dan ook weer naar buiten? Ja, ja. Ik, smor, uh, ik heb nog nooit op de dag een naakslak binnen gehad. Wow. Maar, uh, maar ik heb het wel eens s'avonds zo bij de deur gezien. En ik weet gewoon dat ze weer verdwijnen, dus dan zitten ze mij eigenlijk niet zo in de weg. Ik krijg op, uh, met, met een soort van terugwerkende kracht krijg ik een soort respect voor de naakslak. Oh, no. Ja, nee, maar ik denk van het zijn gewoon van die hele vieze, logge beesten... die een beetje ja. uh, in het park uh, midden op het pad gaan liggen. liggen. ja Maar, ja. maar s'nachts worden het een soort uh, barbapapa's... die gewoon zichzelf ja. helemaal omvormen en ja, binnensluipen. Niet... Wat ja. strepen op jouw parket maken en dan weer naar buiten gaan. Ja, maar ik heb een, een vloer in de gang. Ja. En daar zag ik dus wel, s'morgens wel eens, van die uh, strepen, van dat slijm. En toen had ik het er sowieso over. Ja, zeggen ze, maar die kunnen zich heel plat maken. En die kunnen door een kier. Ja. Nou, en dat heb ik maar geaccepteerd. Want zo is het ook. Ja. Ik, zie, ik heb s'avonds wel eens een slak langs die deurpost zien lopen. Of glijden. Ja. En die heb ik nog nooit s morgens teruggevonden. Dus, uh... en, het, en, en het was niet zo dat hij dan zijn bek opende... en dat hij enorme, flijmscherpe tanden had? En... Nee, oh. nee, nee, nee. Zo groot okay, zijn gelukkig. ze ook niet. Goed. Maar... Uh... Ja, zolang ze bij die deur blijven, vind ik het niet erg. Maar nee. ik weet gewoon dat ze zo wel naar binnen kunnen. Dat kon ik, kan ik ook niet begrijpen. Maar zo plat worden ze als het ware als een plat slijm. Ja, ze komen gewoon even s'nachts uh, overnachten. Ja, zoiets. Dan gaan ze weer. Ja. En ze gaan weer. Dus uh, ik denk dat die meneer er op de dag dan ook geen last van heeft. Want je ziet ze natuurlijk alleen maar s'avonds. Ja, hij ziet ze wel. Dus misschien dat ze, hm. ja, dat ze bij hem iets verder doorlopen. Ja, dat ze niet op ja. tijd weg zijn. Ja. Ja, ja, ik heb er wel eens inderdaad s'avonds één ja. gezien. Maar omdat ik weet uit ervaring dat ik 's s'morgens nooit één terugvind... Nou, ja. Ik zeg, nou, morgenochtend zie je hem niet meer. En maar misschien heeft hij dommere naakslakken Ja, dat kan. Dat kan, nou, ja. Dankjewel, maar ze schijnen Jan. zich heel zo plat te maken dat ze door een keer ja. kunnen. Dus het is niet dat je deur open staat of je raam. Ik zie Dan het allemaal voor me. We gewoon tussen een keer, ja. Dankjewel, Jou. Jannie. Ja, goeie Goedendag. Goed Goed verhaal. Kers. Ik zag Fien. Hallo. Um, ik bel eventjes voor die rookdoos. Want ik heb er zelf heb ik er een al jaren... Ik begrijp niet wat die meneer vier, vijf, zes uur met uh, zijn vlees in de doos doet. <laughs> <laughs> Want uh, als ik er, uh, ik heb filee of zo in leg, dan is het in een kwartiertjes klaar hoor. Ik, een kwartier? Uh, ja, dus ik heb echt iets van... wauw, dat wordt wel heel droog... Als ik, het, als ik het zo lang erin laat liggen. Ja, maar, maar hij heeft een echte, echte rook over. Dus volgens mij, als ik het goed begrijp... moet het garen van dat vlees... gewoon puur door de warme rook gebe ge ge gebeuren. En is, ja, is dat... Ja, maar dat heb ik ook. Oh. Ik heb, een, ik heb een, een, een, een, een, een... wat zou ik zeggen? Een doosje van groene doos <truimt> onderweer. En daar, daar zitten twee rekjes in. En daar leg ik bijvoorbeeld zalm op... En dan zet ik hem op twee van die uh, um, spiritusbrandertjes. Uh, ik heb er een handje, één handje uh, uh, uh, houtmot in. En dan zet ik hem buiten op tafel, zet ik die spierenbrandertjes. Ik heb een, een rekje waar ik die doos op zet, boven die brandertjes. En een kwartier later heb ik heerlijk gerookte zalm of uh, kip. Of uh, nou ja, ik heb ook wel eens uieringen erin gedaan. Of kaas erin gedaan. Dus je kunt er van alles in roken, maar het is echt in een kwartier 20 minuten is klaar. Dus ik weet niet wat die man er nou zo lang in doet. Ja, maar ik denk, ik denk ook als je een hele grote oven hebt, dat het veel langer duurt. Dat denk ik ook. Absoluut. En zo'n klein deze, deze is de grootte van een schoenendoos ongeveer. En ja. nou, Ik gebruik hem echt al, uh, bro, wat zal het zijn. Ik ben nu 30 jaar getrouwd. Uh, ik had hem daarvoor al. Dus, uh, en ik gebruik hem, ik moet zeggen, in de zomer meer dan in de winter. Maar uh, ja, heerlijk met uh, wat gebakken aardappeltjes en uh, lekker sausje eroverheen. Flink wat groenten, heerlijk. En het is hartstikke gezond, want het, uh, ja, je doet, behalve het, het, het vlees of de vis doe je er niks bij. Dus uh, ja, al het vet ruikt eraf en je eet, je eet heerlijk uh, gerookte vis of gerookte vlees. Ja, ik, ik, ik hoor het nu voor het eerst. Maar zou, dat hij dan zo'n oventje gekregen heeft, zou het in opkomst zijn dat het uh, hipster eten wordt of zo? Ik heb geen idee, het is in Scandinavië. Mijn, uh, mijn vader heeft uh, in Scandinavië gewoond. En heeft dat dus ooit voor mijn moeder meegebracht. En uh, ja, ik, ik vond dat heerlijk eten. Dus toen ik op kamers ging, was mijn grote wens een rook over. Ja. En ik moet zeggen, mijn kinderen hebben er alle drie ook eentje. En, uh, <laughs> ja, het, het is echt super simpel. Ik zet hem ja, buiten op tafel of op de grond. En uh, in twintig minuten is het klaar. Oké, okay, dus maar even ik, voor mijn duidelijkheid. Je gooit, ja? dus, je gooit er dus één keer ook maar houtsnippers in. Ja, ik, uh, ik begin met de houtsnippers en daarop leg je een... Uh, inmiddels is dat ding van mij zo oud en doorgeroest... dus ik leg er een, uh, een laagje aluminiumfolie op. En ja. daarop ligt een roostertje. Dan leg ik twee of drie stukjes kip op. Dan heb ik nog een tweede roostertje... waar ik ook weer twee of drie stukjes kip op leg. En dan doe ik de deksel dicht en laat ik hem vooral dicht zitten. Uh, je zet hem op de spiritusbrandetjes en uh, een kwartier later is klaar. En dat, dat is, is dan denk ik toch het verschil. Want de spiritusbrandetjes of het hout aansteken... dat is natuurlijk een verschil. Ja. Ja, ja, ja, inderdaad. Daar maar ik steek dus niet aan. het hout aan. Er staat dus een spierbrandertje onder. Wat dat hout uh, warm Smult. maakt. Onderop de doos natuurlijk. En dat dat wordt warm en dat wordt uh, rokerig en dat, dat, dat circuleert in die doos. En het is ja, echt dat is een klaar. Nou, ik, uh, ik ben zo benieuwd hoe dit gaat met Peter je, en zijn rokoventje. Je kunt veel boekjes en, en op, op uh, internet zie je ook heel veel recepten met uh, met rookdoos. Dus je kunt rookdoos, je moet zoeken op rookdoos. Ja. Rookdoos. Rookdoos, ja. Nou, ik ja, precies. Denk. Dank je wel hiervoor. Heel veel dit, plezier uh, en <laughs> smaak je Ja, ik krijg allemaal honger. Aan te raden. Dank je wel. Oké, okay, Hoi, dag. hoi. René. Hallo, de Astrid. Dag, ik heb nee. zo al vaak gehoord en ik nooit gebeld. Maar nu heb ik een, een artikeltje uit een krant van een paar jaar geleden... en waarin staat waar het ons woord fiets vandaan komt. Oh, wat mooi. Ja. ja uh, de Gentse taalhoogleraar Gunnar de Boel heeft ontdekt... dat het woord fiets, waarvan de herkomst al sinds zijn ontstaan in 1870 onduidelijk is... kan afstammen van het Duitse woord vieze. Dat, dat, dat spel je V-I-Z-E-P-E-R-D. Ofwel vervangend paard in het wow. Nederland. Nederlands. werd uitgesproken als fiets. De Boel uh, publiceerde zijn stelling in het tijdschrift voor Nederlandse tale Letterkunde. Dus heb ik het gevonden. Wauw, maar je, hij schrijft het met een Z? Ja, V-I-Z-E, dat is Duits... Ja, maar In je hebt natuurlijk ook, ook vice-president. Dus vice-president. Oh, ja. Ja, ja, maar dat is, be, dat is met een C, hè? Ja. Ja, en oh. dit is vice-peerd, P-E-R-D. Ofwel vervangend paard. Ik vind het zo leuk. Ja, ik vond het. Ik heb het ook uitgeknipt. Het is, en, en ik ben het gaan zoeken nu vannacht, want ik kon niet slapen. Dus en ik denk, nou, dan weet ik eens een antwoord. Ja. Maar het, het, ik denk dat het komt gewoon van Velocipet uh, of zo, weet je? Zo'n zo ja, ouderwetse dat... fiets. Ja, ja, ja. Velocipet, fiets, fietsenpet. Nee, we houden dit paard houden we aan, hoor. Ik vind het zo'n ja, mooi verhaal. Ja, ja. <hijf> nou, nou, dan bel je voor het eerst, maar het is het wel waard. Ja, ik dacht ook, dat moet ik even opzoeken. Dat, dat vond ik zo'n leuk stukje. Want ja, dus is inderdaad, al die woorden waar het vandaan komt... dat staat niet allemaal in het etymologische woordenboek. Maar we gaan gewoon weer terug nu. Iedereen die morgen op de fiets boodschappen gaat doen... die gaat zeggen, ik ga even boodschappen doen op het vieze paard. Ja. Dat is toch ja. geweldig. Nou. Ja. Dank je wel, René. Fijn dat je er ja, even en, was. Ja, leuk. En uh, veel plezier verder. Jij ook. Ja. Dank je. Ja, dag. Ach, dag, dag. dag. 0800 1121. Als je ook dit soort fantastische of hele gewone bijdragen hebt, dat mag ook. Hé, hey, Bakker Johan. Nou, het zal niet waar zijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Bakker Johan. Ja. Hi. Hey, Zeg het? En jij eens. hebt een nieuwe studio, want je klinkt heel ver. Mee. Nee, maar jij bent heel ver weg, dat is het. Ja, er zit 100 kilometer tussen, maar voor de rest... Ja, nee, maar ik ben nog aan nee. het wennen aan uh, hoe het ingesteld staat. Dus wacht, als ik dit doe, dan kom ik dichterbij... maar dan ben ik zo bang dat ik ga schreeuwen. Ah, oké, okay. nee. Want er nee, zijn ja, een hoop gaat... mensen die liggen nog lekker in bed... en die wil ik natuurlijk niet uh, te irritant in de oren galmen. Nee, zo. nee dat klopt. Ik kan me voorstellen. Zo. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ik had de vraag... Nee, ja, ik bedenk nu dat ik eigenlijk twee vragen heb. Ja, dat moet je nooit doen, bakker Johan. Je moet je houden aan wat je ja. hebt voorgenomen. Ja, maar ik heb het nou toch twee. Dus <laughs> Zeg het maar. De eerste, is een simpele. Zijn er uh, violen <laughs> voor linkshandige mensen? Violen voor linkshandige? Met, met, links Iedereen heeft zijn, de viool op zijn linkerschouder yeah. zitten. ja. Yeah. En je speelt uh, de strijkstok met de rechterhand. Ja, maar dan moet je gewoon de snaren andersom erop zetten. Ja, maar zijn er die? En maar dan moet je ook de snaren op de strijkstok? Nou, dat weet ik niet. Die zitten Ja, er zijn twee consequenties. Die snaren moeten anders maar als jij in een symfonieorkest zit en die uh, dus steek je die andere in zijn oog. Rechts, ja. Dan zit hij zo in zijn neus. Ja, dan moet je wel. Ik denk dat linkshandige gewoon liever geen, uh, geen violist kunnen worden. Ja, maar er zijn, er zijn ook. Uh, uh, gitaristen, Paul McCartney, uh, Jimmy Hendrix destijds. die speelden ook links. Oh ja. Dus ik kan me voorstellen dat iemand echt links georiënteerd is. dat hij daar best problemen mee heeft. Ja. Goed. Het, nou, nou die staat genoteerd. Dat, die pakken we mee, ja. Oké, okay, nou, de volgende. Kan ik aangifte doen tegen een bestuurder, een wethouder, een, een gemeenteraad. Uh, die wel een APV samenstelt, maar vervolgens niet handhaaft. Dat moet je even uitleggen, want dit is eigenlijk gewoon een, een verkapte APV, klacht. Hè? Weet je wat er is? APV? Een algemene verordening. Politie, plaatselijke politieverordening. Ja. Even wachten. Uh, ja, een APV. Die wordt samengesteld door de gemeente. Die stelt die op in overleg met politie en de gemeenteraad gaat erover. Dan ligt dat vast in het APV. Mm -hmm. En je kunt een wetgeving uh, maken, maar als je vervolgens niet handhaaft... dan heb je niet zo heel erg veel aan. Nee. Dan zie ik er niks meer op. Nee. Maar degene die, het, die het, uh, de wetgeving maakt, die is ook verantwoordelijk voor de handhaving. Ja. Of er nou een gemeentebestuurder is of een landelijke bestuurder, dat maakt niet uit. Ja. Als een burger vervolgens meent te kunnen rekenen op een bepaling in het APV... en het gebeurt... Je wordt niet gehandhaafd. En datgene wat er bepaald is, wordt uh, ja, met voeten getreden. Ja, dan hebben we wel een probleem natuurlijk in Nederland. Maar, Bakke-Johan, je danst om de hete brei heen. Nee. Ik ben een beetje boos. omdat ja. Dat in elk... elk uh, kijk, uh, in het, normaal is het in de bebouwde kom 50 kilometer. Ja. Maar het is ook denkbaar dat de gemeente zegt, van, nou, er wonen zoveel mensen en er lopen zoveel kleine kinderen naar school en er fietsen zoveel bejaarden. We gaan dat stukje toch maar eens 30 kilometer maken. Ja. Dat bepaalt de gemeente zelf. En dan neemt hij op in het APV. Ja. Als ze dat bepalen en ze zetten de borden neer, ja. dan mag je aannemen als, als weggebruiker, of je nou bejaard bent of uh, weet ik veel wat, dat je daarop kunt rekenen. Dat ja. iedereen zich daaraan houdt. Ja. Als vervolgens nooit, maar dan ook nooit gecontroleerd wordt. Ja. Ja, daar gaat iedereen 50, 60, 70, 80 rijden. Mm -hmm. Dan maar bakken Johan, want dit is niet de eerste keer dat dit ter sprake komt. Ik denk dat dit jou eigenlijk, als ik, als ik moet gokken, al vijf jaar dwars zit. Uh, ja, al bijna honderd jaar klopt. Ja, en het is, dit is natuurlijk geen vraag. Want het is natuurlijk, op de snelweg rijden mensen ook wel eens uh, 120 waar je 100 mag. En dan wordt er ook wel eens ja. niet gecontroleerd. Dus dan zou je daar ook aangifte van kunnen doen bij de politie... dat ze niet controleren. Dus dat is natuurlijk... Nee, dat is een andere zaak. want weet je nou zegt, dat is een bepaling op de snelweg. Er wordt of 130 of 120 of uh, provinciale wegen 80... Uh, 80 uh, bepaald. Maar er wordt wel degelijk gehandhaafd... ...en er wordt gecontroleerd met flitspalen en noem maar op. Nou, niet overal. Probeer maar vijf jaar nou, te rijden dan honderd, dan ben je ja, klopt. Ja, maar niet overal. Overal? De nee, hele niet, de overal. niet overal. Niet overal. Dat is echt waar. Nee, er zijn gewoon trajecten waar niet gecontroleerd wordt. Nee, die zijn er ook. Ja. Klopt. Dus dan zou maar je in dat geval betreft. aangifte kunnen doen... Als je, dat, als, je, als je zeg maar die lijm van de gedachte. Dus wat eigenlijk jouw vraag is: is wat, wat kan ik nu nog doen? Ik, nee, ik reken ergens op. Ik ja. reken op een, op een bepaling. Ik reken op een wet. En dan mag ik als, als, als burger en als uh, aanwonende en als weet ik voor wat, mag ik daar vanuit gaan. En er wordt niets mee gedaan. Dus is, en, de, is de, de, de politie verplicht te om te controleren of bepaalde wetten worden nageleefd? Ja, lijkt me wel eens handig. Ja. Als ik morgen een aangifte doe voor de belasting... en ik denk, nou, ik moet zo ontzettend veel betalen... ik ga dus maar op de helft uh, lager zitten. Als zij dit niet controleren, doe ik het jaar erop weer. Ja. En als de belastingdienst zegt, nou, van Eindhoven, over, daar klopt eigenlijk een barst uh, we gaan bij jou de boeken controleren. Mm -hmm. Nou, dan zijn ze maar... snel hier. Jij weet, jij weet het antwoord, weet je gewoon heel goed. Alleen, nee, ik weet het antwoord niet. Jawel, je weet het antwoord wel. Je kunt, de politie, je kunt geen aangifte doen omdat de politie niet controleert op een bepaald moment, bij een bepaalde situatie. Ik kan situatie. aangifte doen tegen een organisatie, of er nou een, een gemeenteraad is of een specifieke wethouder, uh, verkeers, uh, wethouder van het verkeer. Ja, daar kun je Omdat geen je aangifte je tegen beloofd. doen. Dat kan men, ja, je kunt wel aangifte tegen doen, maar het lijkt me niet dat ze dan vervolgd worden. Als ik de krant me haal en als er maar iets gebeurt. Ja, nee, maar dat snap ik, jou. Dat snap ik heel goed. Dat dat de achterliggende gedachte is. Dus nee. um, ik denk dat je toch... Uh, heb je al de ombudsman van de gemeente geprobeerd? Ik heb... Nou, noem maar iets op. Ja, je ik hebt alles, alles geprobeerd. al geprobeerd. Hè? Ja, ik, weet, ik heb je hier vaker over gehoord. Dus het is, uh... Nou, als iemand nog een suggestie heeft hoe je Bakker Johan kan helpen... 0800 1121. En als je weet of er ook violen voor linkshandigen gaat wel weer alle kanten op, hè? Dat zijn alle vragen. Ja, violen voor linkshandigen. Dankjewel, ja. Bakker Johan. En succes daar, Oké, okay. doe we. Hoi. Dag.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 al afgelopen terwijl ik nog heerlijk de appjes zat te lezen en ondertussen mee zat te zingen met Boudewijn de Groot. Vrolijke viole heet dit liedje en ik vind dat je moet op de radio niet over muziek praten als je het niet laat horen. Maar ik heb hem niet. Er is een prachtige versie van dit liedje van Hans de Boy, Die natuurlijk graag liedjes van Boudewijn de Groot bracht. En uh, dat, dat heet dus ook gewoon Vrolijke Violen. Dus ik, ik zal het een keer meenemen. Want dat is het liedje dat als ik ooit kom te overlijden... op mijn, uh, op mijn uh, begrafenis gedraaid mag worden. Dat allemaal terzijde. 0800 1121 is nog steeds het, het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Ik heb nog een hoop vragen om beantwoord, dus help vooral als je die moeite wilt nemen. Hoeveel procent van de Nederlandse veeteelt is bedoeld voor de export? Um, wat is dat anders gekleurde vlak aan de binnenkant van het been in de schaatspakken, wil Tres graag weten. Jan wil dus weten waar het woord kastelein vandaan komt en het woord foetsie. Uh, dat zijn de vragen van de eerste twee uur die nog openstaan. Uh, Han die wil graag weten waar de naakslakken in zijn huis vandaan komen. Nou, daar hebben we net het een en ander over gehoord. Peter die wil graag weten waarom er in Nederland... geen klasse 3 vuurwerk wordt verkocht. John vraagt zich af hoeveel bromfietsen en auto's je in je bezit mag hebben. Henk die heeft ruzie met muziekaanbieder Deezer... en die vraagt zich af hoe die ze kan bereiken... Koos die vraagt zich af of de belichting in verschillende tunnels... ook verschillend is, of dat hij het gewoon als verschillend ervaart. En dat zijn ze, behalve de vraag van Bakker Johan van Zojuist. Zijn er violen voor linkshandigen. En kun je van de politie eisen dat ze controleren... of een bepaalde snelheid wel wordt nageleefd in een woonwijk? 0800 -119. 2-1, als je antwoord kunt geven op een van deze vragen. Uh, Harry? Ja, hallo. Hallo, Harry. Ja, nee, Adrie. Hé, hey, Adrie, ja, nou hoor ik het ook. Hé, hey, Adrie. Ja, oké, okay. dus geen, uh, geen team ook. Zeg maar in is, ieder geval uh, Ja, team, Adrie. Zeg ja, het eens, bakken, jo bak bakken Johan. Of nee, ik geef eerst een, nog even een ander antwoord. Ook die zilvervliesvisjes, uh, soort ja, die dingen. Ja, zilvervliesvisjes. Dus ja Zet gewoon een pak zilver uh, uh, nee, <laughs> zilvervliesrijst in. Ik kruip er voorzelf in. Flink je pak weg. Weet je wel? Ja, zit, nee. Ja. Goed idee, dat denk Allere ik al maar. Allerussen kruipen maar niet in de rijst, want ze houden juist van vocht. Ja, Bakkejoen heeft het over een woonwijk. Dan valt het ja. onder de wethouder. Dus van binnen de bebouwde kom. Nou, dan moet hij dus een... Uh, moet hij dus, uh, zeg maar... Uh, uh, de wet Openbaar Bestuur, hij krijgt geen antwoord. En maakt hij gebruik van de wet Openbaar Bestuur? En dan vraagt hij dus gewoon uh, uitleg aan de desbetreffende wethouder van verkeer. En die over die wijk gaat, dan vraagt hij Dan krijgt hij het niet, dan krijg je het antwoord wat je gaf. Dan ga je naar de gemeentelijke ombudsman of vrouw. Geeft die geen antwoord, dan ga je naar de ombudsman in Den Haag. Want dan moeten ze dus antwoord gaan geven. Of er spant een kort geding voor een paar honderd euro aan dat hij een, een voorziening wil hebben. Ja, daar is hij wel aan toe, geloof ik. Ja, nou, en, en mag ik een korte vraag stellen? Ja, zeg het maar, Adrie. Oké, okay, nou goed. Uh, als, uh, het is een heet aangijzer, hè? Dus er wordt een referendum in, in uh, uitgeschreven en dan is er een onderwerp. Maar op het referendum zet ze een onderwerp. Maar het enige antwoord, dan stel je de vraag met het enige antwoord... wat je kan geven of je instemt met het onderwerp. Je kan niet anders uh, stemmen, want dat is er niet. Waarvoor is dat? Ik je begrijp daar helemaal Arie... niks van, Adrie. Als er een referendum is, dan wordt een vraag gesteld. Ja. Wil je dit? En dan, maar hetgeen wat ze vragen, kun je alleen maar mee instemmen... met het onderwerp dat je het goed vindt. Maar je mag niet zeggen dat je het niet goed vindt. Hè? Waar komt het woord referendum vandaan? Is dat refereren op het onderwerp? Waar komt het woord ook vandaan, referendum? Maar je, je gaat toch niet word? stemmen in een nee. referendum... waar je alleen maar ja kunt zeggen? Nou, ik ik, nou, ik, ik, ik, ik woon in een plaatsje, ik ga er geen namen noemen. Oh, dit is een incidenteel... Ja, ja. ja nee, we, we maar we hebben een referendum. Dat het ja. gemeentje voortblijft staan Allerlei verhalen, het hoe, het waarom, en weet ik veel. Allerlei onzin. Ze hebben er geen zin meer in. <laughs> maar in ieder geval, dan, ja, ze hebben geen achterbaan meer die politieke partij... dus dan moet je wat. En we liggen tegen Amsterdam aan, dus uh, hup, allemaal naar Amsterdam toe. Maar er zijn een hoop mensen die willen dat niet. Maar je kan dus gaan stemmen voor het referendum. Uh, je, je kan dus zeg maar naar Amsterdam toe met je club. En, en dan kan je alleen maar ja op stemmen. Maar je kan er geen nee op stemmen. Is dat niet gek? Nee, dat klinkt als een heel onlogisch referendum... Ja, dus het is dus niet democratisch. Democratisch, waar komt het woord? referendum Vandaar is dat refereren op hetgeen, er, uh, op hetgeen wat er staat. Dat je daarmee instemt. Maar je kan niet tegenstemmen of iets anders. Dat kan dus niet. Nou, als iemand een chocola van kan maken... 0800-1121. Het gaat om Amstelveen, toch? Nee, we hebben 19.000 inwoners en dat kan niet... Er is een plaats, bijvoorbeeld uh, Renen. dat heeft 19.000 inwoners en blijft zelfstandig. Maar daar heb je geen alternatieven of belangen of weet ik veel. Het... 0800-1121. Dankjewel, Adrie. het, kijk. Hoi. Aad. Goedemorgen, Astrid. Hi, Aad. Ik had even een, uh, een klein antwoordje op die uh, violenvraag. Een klein antwoordje, dat is mooi. Ja. Ja. Hallo, Aad. Aad. Oh. Oh, ja? Oh, ja, zei, ik zei een klein antwoord. Jij zei ja en weg was je. Dus okay, ik ja, vond ja, ik dat wel we heel niet... klein. Ja, de stasi stond op de lijn waarschijnlijk. Maar ja. luister, ja. Uh, vioolspelen is natuurlijk sowieso niet voor rechts- of linkshandigen. Want je bespeelt sowieso een viool met allebei de handen. Dus daar begint het glazen al. Ja. Maar degene, degene die dus echt de strijkstok met de linkerhand wil bedienen... die kan dus gewoon een linkshandige viola te bouwen. En daar is helemaal niks mis mee. Het wordt alleen als je les hebt, wordt het wel afgeraden. Omdat uh, wat uh, een voorganger van me al zei... als je in een orkest zit, dan zit je elkaar dus een oog uit te steken met die stok. En dat schiet niet op. Maar, de, maar er zijn dus gewoon linkshandige violen te krijgen. Maar, uh, eventjes voor mijn duidelijkheid om een linkshandige viool te bespelen... Um, ja. Nee, om... Uh, uh, wacht even hoor. Om een rechtshandige viool te bespelen... hoef je niet per se rechtshandig te zijn. Je kunt als linkshandige jezelf aanleren... om een ja. rechtshandige viool te bespelen. Ja, dat kan. Tuurlijk. Ja, maar je zou toch zeggen dat je die souplesse... om die strijkstok goed te bedienen... altijd met je beste hand moet doen... Of ja, nee, dat, ja, je kunt ja, ook je ja. zeggen, mijn linkerhand is, is, mijn coördinatie is beter met mijn linkerhand, dus daar doe ik de snaren mee. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik bedoel, dat is net waar je voorkeur legt. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld met een computermuis. Ik ben uh, compleet rechtshandig, maar ik kan dus echt niet rechtshandig muizen. Dat moet ik altijd links doen. Oh, wat grappig. Ja, sorry. Nee, ja, ach, het is wat? je vergeven. Ja, maar doe je dan wel met links, ja, maar doe je dan wel rechts klikken met je... Je met je wijsvinger? Ja, of heb je ook een linkshandige wijzen. muis? Nee, dat ja, zijn die er? Dus. Vast wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ja, daar gaan we weer. Weet je, dan hebben we, ja. we hebben gewoon nog 24 minuten en er zijn nog weer nieuwe vragen. Maar bestaan ja, er ja, linkshandige ja, muis? En dan gaat iedereen heel lollig zeggen: nee, we hebben wel een linkspotige hamster. Ja, maar, nee, uh, ik bedoel, het zal er best wel zijn. Nee, maar met die viool toevallig speelt een goede vriend van mij speelt, uh, om het zo maar te noemen, linkshandig VL. Ja. Yeah. Vandaar dat ik dus uh, de oplossing hij, hij is ook linkshandig. Hij is ook linkshandig, <laughs> ja. Hij schrijft links. En ja, wie weet wat hij nog meer ja. links allemaal uitvrijdt. Ik weet het niet. <laughs> Dat willen we ook echt niet weten, waarschijnlijk. Nee, dat brengen we ook helemaal niet te sprake. Maar, nee, dat bedoel ik. Maar wat ik me nu opeens afvraag, want ik, ik denk waarschijnlijk weer te simpel in die dingen. Maar als je toch in een orkest zit dan, en je bent linkshandig en je speelt linkshandig vial, dan zet je toch even die stoel ergens anders neer. Ja, als daar ruimte voor zou zijn. Ja, nee, of misschien het dat het dat akoestisch. De dames dat je... vlak naast elkaar. Ja, precies, want dan moet je opeens naast de trombone zitten en zo. Ja. ja, en dan zit je daar weer mee in de knoop. Dan zit je allemaal in het schuifding te prikken. Dat schiet ook niet op. <laughs> oh god, ik zie een hele scène voor me. Dit kan volledig uit de linkerhand lopen. Maar ik, ik, ik, ja. ik begrijp je punt en ik dank je hartelijk voor het reageren, Aad. Nou, nou prima. En goed aan je vriend. Ja, doe ik het Doeg. Fijne nacht nog. Doel. Hetzelfde, hoi. 0800 1121 Met vragen en met antwoorden. En ik heb nog een cryptogram voor je. Als je het antwoord weet, dan bel je ook naar 0800 1121. En ik, heb, ik ben vandaag dus bij Omroep Max geweest, eventjes, op kantoor. En ik heb gezien dat wij daar eh, Omroep Max fietszadelhoesjes hebben... En dit is, het lijkt me toch dat je die wilt hebben. Zo, hè, de, de lente zit eraan te komen met af en toe een regenachtige dag. En dan is zo'n zadelhoesje natuurlijk onontbeerbaar. Ba, on, nou, moet je echt hebben voor je vieze paard. Dus is dit echt het moment om de crypto op te lossen. Want uh, dan kan ik vast wel zorgen... dat er zo'n fietszadelhoesje in het envelopje terechtkomt. De opgave van vannacht is... Madelief en Margriet... Madelief en Margriet. De oplossing bestaat uit zeven letters. En als je die weet te vinden en belt naar 0800-1121... dan kun je dus uh, zo'n onontbeerlijk, onontbeerbaar... Onontbe nou, zo'n onmisbaar fietszadelhoesje winnen. 0800-1121. Harry... Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ik wou net zeggen, vergeet de cryptogram niet. Nee, ja, uit... ik vergeet hem niet hoor. Nee, nee, nee. maar je was laat. Ja. Um, <laughs> die naakslakken. Ja. Die man vertelde toch dat hij drie katten had. Ja. Ja, misschien heeft hij... Kijk, naakslak, uh, naakslakken komen op kattenvoer af. Oh. Ik, ik weet het, ik bedoel, ik heb ze hier achter. vooral als het dan wel eens vochtig is en uh, waar ze vandaan komen. Ja, ik heb een grote schutting, dus ik, ik weet het niet hoor. Maar goed, ze komen op uh, kattenvoer af, want ik had vroeger altijd uh, eigeltjes en dan had ik altijd een schoteltje met kattenvoer staan. En uh, nou, en dan kwamen misschien dromen, gingen ze erop af. En ze zaten er gewoon hard voeren hè? en ze zaten, en als je de volgende dag kijkt, was het helemaal leeg. Dus die man die had misschien wel in die hal... Uh, kattenvoer staan. En, dat en, zou goed kunnen, ja. Ja, maar dat, kijk, hij kan het natuurlijk... Nou spoeltjes door de wc heen. Nou, dat, dat, ik, ik maak geen enkele slak dood... Uh, Kijk, hij kan ook, uh, en dat is een oplossing, buiten zijn huis, gewoon op zijn erf, een paar van die doosjes die je bij uh, de Chinees kan krijgen, die plastic doosjes met die deksels erop, knip je aan de voorkant, of snij je aan de voorkant een uh, gaatje in, dat, uh, een klein openingetje, en je doet er wat hardvoer in, en je zet er een paar in je tuin, bij, om je huis heen, gegarandeerd dat hij nooit geen last meer heeft. Komt Want dan, dan, dan, je kunt een soort cafés voor de naakslakken inrichten buitenshuis. Ja, ik, ik doe het. Uh, uh, kijk, in mijn tuin. En ja, ik, uh, ik merk gewoon, dan zet ik drie van die dosis neer. En, uh, nou, dan zitten de volgende dag zitten er twee naakslakken of drie of één. Maar het zit er altijd één of twee in. Nou, dan breng ik ze netjes... Uh, Langs mijn, naast mijn huis daar heb ik ook wat uh, boosjes en zo. En uh, nou, ik ga ze niet doodmaken, dat doe ik met geen enkele slak. Nee. Ik, weet, ik, heb, ja. wel eens, ik heb wel eens een slak horen schreeuwen, zeg. Hé? Uh. Ja, ik, nou, ik dacht... Uh, dat kan niet, op? hè, Harry? Nee, dat ik hem oppakte en, een, en ik hoorde echt een, een soort... Grijs. Eh, nou ja. Was het, was het zo'n slijmerig dik beest? Of nee, was het was een, een grote slag. met vier pootjes en een staart? Nee, ja, oh. die oh. heb ik zelf. Ja. Daar ja. heb ik in twee <laughs> rondlopen, Maar nee, het was zo'n uh, slak met een, uh, met een huisje erop. En uh, die pakte ik van een plant af. En, uh, nou, ik, begon helemaal, ik hoorde echt, ik denk, wat, wat hoor ik nou, weet je wel? Dat heb ik echt gehoord een keer. Een schreeuwende slak. Ja, een gilletje of zo. Ik, ik, ik hoorde iets. Dat was een slaak. Ja, nou ja. Maar het zijn intelligente beestjes, hoor. Het zijn helemaal geen intelligente beestjes. Ze kruipen de hele dag een beetje rond. Nou ja, en, en wat die vrouw ook vertelt. Ja, ik geloof het wel. Ik heb ze wel eens nee, in de keuken gehad bij mij. En ik heb dan de ja. achterdeur open zomers wel eens. Ja. En ik denk, wat is dat nou? joh? Zie ik die, die bak, zeg maar. Zo, ik heb zo'n plastic bakje en uh, daar zit dan hartvoer in. En die is dan uh, gewoon... Die hebben ze omgekieperd en ze zaten er heerlijk al te vreten. <lacht> ja, echt waar. Wacht even, nog één keer. Het zijn echt van die glibberige beestjes? Ja, ja, als je okay. Als je ze beetpakt, dan uh, ja. gewoon zo met je handen. Uh, ik doe meestal even een papier, want dan krijg je heel, uh, krijg je iets op je handen wat, uh, wat er heel moeilijk nog afgaat. Dan oh, dan er maar 1, 2, 3 met zeep zeper af. Oké, okay, ik heb er genoeg van. Dankjewel Harry. Ja. Dat was hem. Ja, heel goed. Bedankt. Go Ik wens goeie een, een prettig, uh, Ja, en een prettige uh, terugreis naar huis. Dank je wel. Doeg. Okay, dag, dag. 0800 1121. Ook als je uh, de crypto weet op te lossen. <coughs> Madelief en Margriet. De oplossing moet bestaan uit zeven letters... en iets met de actualiteit te maken hebben natuurlijk. Wil. Dag Astrid. Dag Wil. Ja, ik zet er pas heel laat de radio aan, om vijf oh. uur geloof ik. Mooi En toen hoorde ik het woord, het woord foetie vallen. Ja. En ik weet toevallig waar dat vandaan komt. Oh, vertel. Dat woord is gelanceerd door Buzio. Wie? Buzio. Buzio, dat Buzio moet ik weten. Buzio was de grote voorganger van Toon Hermans. Echt? Ja, uit de 30, 40 jaren. oh Oh, jij weet toch wel wie Buzio is? Nee, ik, ben, ik vind al een een heel wat praat. dat ik het genre van een Toon hemels uit mijn hoofd een hele, be, een hele beroemde komiek was dat. Ik heb oh. daar een boekje van. En daar staat dat in. Oh. Dat hij dat gelanceerd heeft. En, en, en uh, daar staat alleen maar in... in de, gewoon, hij heeft het gelanceerd. Er staat niet in, in ja, wat ja, voor hoe danigheid. Want er staat in dat hij dat woord een keer gebruikte. Ja. Zo van, in een show. Het is weg, foetsie. Ja. <laughs> Ja, de grote Buzio. Johan Buzio. Buzio. Nou, ja. wat erg dat ik dat niet weet. Maar ja, zo ja, leer ik ook iedere ja, keer als wat bij. Dit, dat is een hele bekende geweest, hoor. <laughs> ja, ja. Daar was Toon Herbans een grote fan van. Wat grappig. Ja. ja. ja. ja. Nou, dan ben ik blij dat ik dat even meepik. Dankjewel, Wil. Graag gedaan, Asgit. Oké, okay, goeienacht nog. Tot, tot weer te horen. <laughs> dag, dag. dag. Um, Henk. Oh, andere kant. Ja. Henk, hallo. Ja, ja, goedemorgen met Henk. Hi. Uit Monster Zeg het eens, dus, Henk. Ik heb het antwoord op de crypto. Oh, oh, oh, oh, wacht even hoor. Dan doe ik de opgave nog een keer voor de mensen die nog snel even ja. hun hersens daarop willen breken. Madelief en Margriet. En dan de oplossing van. Bloemen. Nou, hoe weet je het? Bloemen. Hoe... Ja, ik werk in de bloemen, dus voor mij is het niet zo moeilijk als het... Ja, maar goed, je denkt van Madelief en Margiet, het zijn allemaal allebei bloemen. Maar wat heeft het dan met de actualiteit te maken? Behalve dat jij in de bloemen werkt? Omdat gisteren zo'n bloemen gewonnen heeft, de 10 kilometer. Kijk, jij bent helemaal bij. Nee, ja, helemaal bij. ja de, de vraag en het antwoord en de bedoeling eromheen, je hebt het helemaal meegekregen. Daar ben ik blij mee. Hartstikke. Ja, um... Wil je, wil je uh, Henk, dat we een uh, uh, fietszadelhoesje in de envelop doen... of toch liever iets van een sleutelhanger of een uh, keycord? Nee, ik bel echt voor dat uh, fietszadelhoesje. Ja, dat dacht ik al. Ja, want ik weet het. Nou, want ik weet het maar een iedere week. <laughs> maar nu hoorde je maar... fietszadelhoesje en jij dacht, hoho. -ho, ja. mijn. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Nou, het is gelukt hoor, Henk. Er komt een fietszadelhoesje naar. Waar woon je, in Lisse? Ja, ja, Echt? Ja. Woon je echt in Lisse? Nee, ik woon in Monster. Oh, ik wou net zeggen. Het is wel Monster. heel toevallig ja. dat ik dat roep. Dat dat... Oké, okay, er komt een fietszadelhoesje. Als mensen in Monster een fiets zien staan met een omroep Max fietszadelhoesje... dan is die waarschijnlijk van Henk. En dan kun je zeggen, gefeliciteerd met het geven van het goede antwoord... in het cryptogram in Nachtzuster. Bloemen was Hartstuk. inderdaad... Wat? Hartstikke mooi, dankjewel. Ja, van hart Henk, geniet ervan en een goede nacht nog.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 Want het is toch al tijd mij. Kunt het ook aan Even mijn moeder vragen. Van het bandje Bloem was dat. En Bloemen was inderdaad een goede oplossing van het cryptogram. Naar aanleiding van de winst van Bloemen bij het schaatsen. Goud op de 10 kilometer. En uh, daarmee heeft Henk dus het fietszadelhoesje in de wacht gesleept. Uh, we hebben nog zo'n, even goed kijken, nog zo'n 10 minuten te gaan. En ik mis nog een, heb een hoop antwoorden. Dus mocht jij weten waarom we in Nederland niet klasse 3 vuurwerk mogen kopen, uh, geef het dan nog even door 0800-1121. Of kun jij, John, vertellen hoeveel bromfietsen of auto's je in je bezit mag hebben? Dan hoor ik het ook heel graag via 0800 1121. 2-1, uh, even kijken. Adrie die wil weten waar het woord referendum nou eigenlijk vandaan komt en of het mogelijk is om een referendum te houden met maar één mogelijk antwoord. En ja, we hadden het er even over of linkshandige muizen wel bestaan. Nou, daar kreeg ik dan een appje over dat ik dacht. Ja, dat had ik zelf natuurlijk weer niet bedacht. HJ, die zegt: een linkermuis kun je zelf maken. Je kunt de functie van de linker- en de rechter muisknop namelijk wisselen bij instellingen. En hij zegt ook nog even... hoezo moet de viool naast de trombone zitten? Hij of zij mag dan naast de trombone zitten. Ja, ach, ja ik bedoel gewoon... je moet aan de andere kant gaan zitten. Maar goed, het punt is gemaakt. Uh, een hoop reacties ook op de app... over het verhaal van Bakker Johan. Maar het speelt al heel lang. Dus de mensen die zijn van... ja, uh, je kunt een burgerinitiatief starten. Je kunt uh, bij BMW... een verzoek om handhaving indienen. Uh, je kunt uh, uh, aanvragen... dat het een... Uh-huh. <laughs> Uh, 30 kilometer zone wordt, er moeten vluchtheuvels komen. Maar hij is daar al jaren mee bezig. Dus het is de frustratie van dat het een, wel een bepaalde zone gemaakt is... maar dat er niet gecontroleerd wordt. En zijn vraag is dan eigenlijk wat je dan nog kan doen. Hij zegt zelf van niet, maar volgens mij is dat wel zijn vraag. Uh, Even kijken, want ik heb ook nog steeds niet beantwoord gekregen... hoeveel procent van de Nederlandse veeteelt naar het buitenland gaat... Uh, en wat dat gekleurde vlak is aan de binnenkant van uh, het rechterbeen... bij de schaatspakken, dat wil Trace graag weten. En uh, Jan die vraagt nog waar het woord kastelein vandaan komt. Dus mocht je nog uh, een van deze mensen even willen helpen... dan kan het nu nog via 0800-1121... Uh, en ik zeg ook de hele tijd via Facebook en Twitter... maar mijn, uh, mijn vaste steun- en toeverlaat, uh, Bagera die ligt eventjes in de lappenmand. Dus uh, heb ik zelf eventjes ook nog uh, uh, alle social media gecheckt... en dan uh, wilde nog wel eens iets aan mijn aandacht ontglippen. Maar ik zag in ieder geval een melding verschijnen... van iemand die op die uh, veeteelt toestand uh, reageerde. Sowieso waren mensen een beetje boos, zag ik al op de verschillende socials, um, over de bijdrage over de konijntjes en de kalfjes. Dat uh, konijntjes of uh, nee, dat kalfjes uh, uh, meteen uh, om het leven worden gebracht voor het vlees, was de melding. En daar wordt op gereageerd gere van nou dat is helemaal niet waar. En er komt veel meer kijken. En nou, ja, ik krijg van verschillende mensen, mensen door dat uit veeteelt 50% geëxporteerd wordt en dat de mensen de meeste uh, veeteelthouders, veehouders, daar erg blij mee zijn. Want het levert inderdaad weer geld op natuurlijk voor de bedrijven. En nou ja, dan wil natuurlijk net op dit moment de computer even niet meewerken. Want uh, dan, daar kwamen nog wel meer reacties over binnen. Um, ja, Er kwamen ook via de app reacties binnen op het verhaal van de rookdoos waar we het net over hadden. De een komt met adviezen die zegt... van je kunt ook speciale temperatuurmeters voor die rookdozen kopen. En dan kun je dus wat beter inschatten... hoe lang je het vlees moet roken voordat het gaar is. Mensen zeggen ook, denk er een beetje om... want gerookt vlees eten te veel is ook weer niet gezond. Ik weet niet of dat waar is, maar dan is de waarschuwing in ieder geval gedaan... En even. Oh ja. Uh, Mark, Mark die stuurt een appje die zegt de luisteraar die problemen ondervindt met de muziekservers Deezer. Die zou ik aanraden om over te stappen naar Spotify. Maar dat is reclame, dus dat mag niet. Nou ja, maar ik heb Deezer ook gezegd. Dus uh, dat, uh, dat is dan in ieder geval een tip die voorbij komt. Uh, Willem, goedendacht. Nee, goedenacht. Hi, zeg het eens. Hey, over de 30 kilometer zone. Ja. Uh, in eerste plaats moet die ingericht zijn als 30 kilometer zone. Sommige gemeenten zitten alleen maar een bordje neer. Dat, uh, ja, dus er dan moeten, dus ook, moeten dan ook verkeersremmende maatregelen zijn? Uh, ja. ja, als die er niet zijn, dan kun je dat, uh, kun je dat eisen van de gemeente. Als het gaat om handhaven, moet je bij de burgemeester zijn. Ja. Want die is de voorzitter van het driehoek: politie, justitie... En uh, als, er, als het de openbare orde in gevaar is of de, verkeer, de veiligheid is in gevaar, dan, uh, dan kun je ook nog met het openbaar ministerie stappen als de burgemeester er niks aan doet. En eisen dat die de gemeente vervolgen voor wegens nalatigheid, Maar je, kunt het, je kan nooit een wethouder of een burgemeester daarvoor persoonlijk aansprakelijk stellen. Je moet daar de gemeente voor aansprakelijk stellen. Oh, maar dat kan niet dus wel. En je wel. moet bij de burgemeester ja. zijn, want die gaat. Ja, als, als, als, als, je, als je aan kan tonen dat de veiligheid in gevaar is, de openbare orde in gevaar is, en de burgemeester doet daar niks aan, mm -hmm. dan kun je naar het OM stappen en eisen dat die de, de gemeente vervolgt, wegens nalatigheid. En dan, uh, ja, dan, dan moet dat ontvankelijk verklaard worden. Dat is allemaal heel best ingewikkeld. Je moet ja. een onderzoek hebben waar het blijkt dat inderdaad de veiligheid in gevaar is en dat handhaven daar wat aan bijdraagt. Ja, dat ja, is bij. Bakker Johan is iemand die heel erg begaan is met de buurt en met zijn klanten natuurlijk. Dus die ergert ja. zich al heel lang aan het feit dat, die, dat er te hard gereden wordt daar bij, bij hem in de buurt. Dus, ja. dus dat is niet zomaar iemand die met een klacht komt. Want het, het speelt nee. inderdaad Ja, nee, Maar goed, ik, ik, als ik haar als ik verhaal met je hoor, dan, dan zijn er dus geen... ...daadwerkelijk uh, de verkeersremmende maatregelen genomen, is er nee. gewoon een bordje 30 neergezet. Ja. En, en dat kun je wel afdenken. Want dat hoort, als, je, als jij op een weg uh, aan boete krijgt, omdat je harder dan 30 rijdt... ...en je weg is ingericht als 50, dan kun je gerust bezwaar maken. En dan 10 keer, wordt dat ook gehonoreerd. Nou. De gemeente is wel verplicht om daar ook uh, de weg fysiek op in te richten. Kijk, nou, dan kan hij daar... Uh, dan heeft hij in ieder geval het openbaar ministerie. Ja, dat weet je, je moet al die wegen ook maar kennen. Dat is een maar. uiterst middel, hoor. Ik bedoel, ja, en, nou, en ik en denk dat hij daar wel aan toe dat is. Dat, dat ja. meer doen. Maar het, het, als hij zou willen, kan het wel. Oké, okay. nou, fijn om even te horen. Tot veel tijd een beetje. Ja, goed zo. Hoor. Bedankt, hoi. Marielle. Dag. Ik, ik wilde eventjes op dat uh, schaatspak uh, inmaken. Ja. Ik dacht dat dat vlak in dat been, wat van, van dit een andere stof was dan het pak zelf. Ja. Omdat het waarschijnlijk uh, beter afzet in de bochten. Het oh. ene been tegen het andere been. Dat het iets, iets de ruwere stof is, dat je daar ook Ja, het, schip, het is iets. Uh, ik, ik, ik weet niet of het nou gelijk klittenband is, maar het is. <lacht> Lijkt me heel onverstandig om de ja, schaatsjes de baan op te zetten... Je... met klittenband tussen hun benen. Ja, ja, ja. Maar het heeft daar volgens bij mee te maken. Want ik licht de hele avond wel te denken... ik hoop dat zometeen iemand het iets kon zeggen. Ja. Maar nu heb ik toch nog even op het laatste moment... Ja. ik dacht dat die mevrouw misschien hier nog iets aan heeft. Nou, maar ik dacht goed. dat het daar iets mee te maken had. Dus met het afzetten in de bochten. Dankjewel, Marielle. Nee, dag, <laughs> dag. Ja, ik kreeg nog een appje van Jan. Die zegt uh, uh, over die uh, lichten in de tunnels, uh, zegt hij, um, dat ze. Uh, oh nee, wacht even. Het gaat over de naaktslakken. Ja, die zijn lichten van kleur als ze gebrek aan licht hebben. Ik dacht dat het over de lichten in de tunnels ging... maar daar heb ik helaas geen reacties op gekregen. Dus misschien dat er wel geen verschil is tussen de lichten in de tunnels. Dat zou goed kunnen natuurlijk. Dan ze eventjes... Kijken, Want dan zijn er nog een paar mensen... die een appje ook over die schaatspakken hebben gestuurd. Van verschillende mensen hoor ik. Ik had daar zelf nog niks van gehoord. Maar van verschillende mensen hoor ik dat het ook te maken heeft met metingen. Dat ze in het pak bepaalde sensoren hebben... die uh, bepaalde gegevens over het, uh, het schaatsen weer kunnen meten. Maar of die dan precies op die plek op dat uh, been zit, dat weet ik ook niet. Maar dat is uh, in ieder geval een reactie die ik nog kreeg. En uh, dat is wat ik zo even terugvind. Als ik iets uh, aan me voorbij heb laten gaan, mijn excuses. Ik zal... Oh ja, hier. Rudy van Schuik zegt uh, ja, dat vuurwerk wordt niet verkocht omdat het verboden is. Ja, dat snapten we natuurlijk wel. Maar hij vraagt zich af waarom het verboden is. Ja, en dat het dan te gevaarlijk is. Ja, dat vind ik eigenlijk ook best wel een goede reden. Goed. bedankt allemaal weer voor het meedoen. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Nachtzuster. En op 2 maart dan komt Rogier, de Max Ombudsman, die komt langs... om uh, te informeren rondom de club der internetlozen. Dus mocht je vragen hebben over hoe het is om door het leven te gaan zonder internet... luister dan vooral 2 maart van 3 tot 4 uur. En je bent verder natuurlijk iedere donderdagnacht van harte welkom. Tot volgende week, dag! Nachtzuster, een programma van Max. NTO Radio 1.